Kert met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een jord gevallen, dat melden Franse media. Er wordt gesproken over twee of drie doden en enkele gewonden. Onder hen zouden kinderen zijn. Ooggetuigen zeggen dat de schutter op een zwarte scooter is gevlucht. De Franse politie vermoedt dat het dezelfde man is als vorige week bij schietpartijen in Toulouse en Montauban, waarbij drie militairen opkwamen. De kogels komen uit een soortgelijk wapen en ook in de andere twee gevallen vluchtte de schutter op een zwarte scooter. Veel Griekse eilanden zijn de komende dagen afgesloten van de buitenwereld vanwege een staking op schepen, waaronder de veerboten. De vakbond PNO heeft opgeroepen tot een 48 uur staking die mogelijk met nog eens twee extra dagen wordt verlengd. De schippers protesteren onder meer tegen de bezuiniging op de pensioenen en op sociale zekerheid. Vanwege de staking gaan er geen ferries naar een groot aantal Griekse eilanden. Ook wordt er geen producten aangevoerd naar de eilanden. KPN keert in totaal 100.000 euro uit aan klanten die gedupeerd zijn door het afsluiten van e-mailaccounts in februari. Het bedrijf wil ruimhartig zijn met het toewijzen van de schadeclaims. Vorige maand sloot KPN de e-mail van 2 miljoen klanten af omdat inloggegevens op straat lagen. Later bleek dat de gegevens bij een webwinkel waren gehackt. Volgens KPN zijn er duizend verzoeken voor een schadevergoeding ingediend. Daarvan zijn er 750 gehonoreerd. KPN steekt ook extra geld in beveiligingsmaatregelen van het netwerk. De Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt concurrent TNT Express over voor ongeveer 5 miljard euro. Het winstgevende pakketbezorgingsbedrijf TNT Express is vorig jaar afgesplitst van de postactiviteit van het voormalige TNT. UPS is de grootste pakjesbezorger ter wereld en wil de TNT al langer inlijven. Vorige maand bevestigden de twee bedrijven dat ze met elkaar in gesprek waren. Het weer, eerst kans op mist, verder veel zon. Het wordt 10 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Maar ook op andere plaatsen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Houd daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 Daarvoor schakelen we zo meteen weer over naar Fles Zandvoort 4. Jazeker, die mannen die op de fiets helemaal naar uh, toe toegegaan zijn. Nou, het heeft ze wel geholpen wat ze hebben gewonnen. 1 tegen 3 tegen de terrasvogels. Kijk, dat is mooi nieuws. Nou, de, deze plaat had ik beloofd even voor die heren te draaien. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen. Maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij.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 Van de vloer. Ja, gezellig hoor, lekkere muziek hoor. Lekkere muziek, hè? Zo'n uh, disco klassieker van Earth, Wind en Fire op de Zalvoetse Radio. let us groove. <middels> nou, voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag gaan we weer terug naar Amstelveen, Aan AM, AMVE tegen SV Zalvoet. oh, oh, op de paal, op de Sorry dat ik maar soms had er een schoonheid van een kans. de bal gaat eh, bijna erin. Dan komt het paal terecht en schiet weer in de, in de handen van de keeper. En daar gaat de, de, de grootste kansen voor dus, tot, tot nu toe. Dan gaat het daar dus niet helaas. keeper mocht ondertussen Nederlands is over het gaan zegt de scheidszitter. Nou ja, ik heb niks gezien. dat vind jij dus op dat ogenblik. Is het vaak ook AFB dat de spel maakt. En Santos moet zich op het te verdedigen. Want ook nu heeft de AFB weer een bal bezit. Oh. Dat is wel nog steeds het eigen helft, maar weer niet te paus komen, want aan de andere kant van het veld die iemand volledig vrij. En die gaat nu proberen daar weer naar de andere kant te stellen. Inderdaad, bal en dat is de overtreding van Ronald Kalers. Die loopt zijn tegen los te boven. Hij mag een vrijbal gaan nemen. Een meter die of drie, vier buiten straks op gebied. En de verstands wordt aan de linkerkant van het veld. Het schijntje zal waarschijnlijk al wel even de 9 passen afgemeten. Uh, wordt, uh, oh ja, hij geeft het seintje van uh, je moet even wachten tot ik gefloten heb. Dan gaat hij inderdaad 9 passen afmeten. Uh, Zandvoort moet ze zomaar een metertje op 3, 4 meer naar achter tot nu voor Zandvoort. En dan mag die bal genomen gaan worden. Bijna iedereen in het uh, stafzoekgebied van Zandvoort. Op uh, 2-3 jongens na van de anv gaat die bal komen. Heel hard, laag. Als het een, ja, een, een, een grabbelton, dat kan, er doorheen, gaan, dat kan er doorheen gaan en dan kan het die niet doorheen gaan. En nu gaat de via de gaat de bal over de zijlijn, en leeg en A4 gaan gooien. De 4 mag gaan gooien ter hoogte van de Sanford. Nou, we moeten een beetje meer terug, zegt de uh, scheidsrutte. Een paar meter zwaar. Ja, oké, okay, nou is het de noorden. Ja, de jongen gaat heel ver weg, echt heel ver. En Sanford is er al op uh, ingesteld en dan gaat heeft zijn ja, uh, hoge bal weggewerkt door. Uh, Naast uh, Nigel Bergversen en daarmee gaat uh, Lotse Rikkers in van de Lotse Rikkers. Die is voorop in de plaats gekomen. Die gaat over 2-0 genomen. Maar op de rand van de we stadsoep niet in. Nee, de bal gaat over de, de achterlijn. Een Smit, een, een keeper van Zandvoort. In ieder geval een keeper van Zandvoort, die mag uh, die bal gaan nemen. Als hij de bal krijgt, want die ligt ergens. uit uh, de kosten ja, te vallen aan. Uh, dat, uh, dat doet wel eventjes. Dus, ja, hij vindt de bal ligt er neer. En zal dan een aanloop gaan nemen om die bal weer in het spel te brengen. Zandvoort heeft natuurlijk die tweede helft een stuk moeilijker gehad dan in de eerste helft. in de eerste helft was dus het ook zaak om Zandvoort te zou maken. Nu is het ANV dat veel al op de doel van Zandvoort zat, maar geen vuist kon maken. Op één bal laat dan, die kwam dan op, die, op de kruising. Maar dat, dat telt natuurlijk niet, want het is geen doelpunt. Kastenvries naar nou, uh, Chris Jorgen, Jorgen, Ronald Kales. Kales komt een door daar is een berg. En hij is ineens tegen die als Berg die dan. Ja, nu laten we helaas te ver met zijn voeten lopen. Hij kan de keeper van ANV, hij kan hem heel rustig oppakken. En dan weer een de spel. Een beetje de wind mee heeft hij en daar gaat Bas Lemmers onder de bal door. Geeft niet. Want al, uh, uh, Smit staat erachter. Die stond op de letten en die heeft nu de bal. Ik mag hem hier in de spel gaan brengen. Smit, goed geplaatst. Uh, in mol. Het is goed, echt goed geplaatst. Uh, mol, die kan er niks mee doen, helaas. Want het is toch weer HNV1, dan gaat hij via de vierde bal op, Dan gaat hij de voeten van uh, Ronald Kalas over de zijlijn. De hoogte van de wordt ze uit. Mag HNV1 uh, nu van gooien? Oh, Pak hem even, mag van nu schijteren te blijven. Maar. Dan gaat die bal weer hoog voorkomen. Dat is de lemmer, kan er niet bij komen. Wel, nou, Jan Zonneveld, Zonneveld. die transporteert hem naar voren, je probeert hem mond te bereiken. En dan gaat iets gebeuren. Ik weet niet wat er is. Oh, er is een blessurebehandeling En ineens, uh, er ligt iemand van zandvoet op de grond. en dat is even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 Ik kon het niet zien. De bal was uh, ja, een meter of vijftig verder. En in uh, ja, de wordt, uh, wordt de schijf zitten door een paar spelers. Gaat en die dat speler uh, spelers gezond wordt. Oh, hij is kramp. Uh, Oké. Dat is niet prettig. Dat, uh, dan kan je ook inderdaad niet goed lopen. En dan, uh, ja, dan kan je best even gaan liggen voor een behandeling. Dat is ondertussen gebeurd. Die uh, neemt zijn wonderwater weer mee. En uh, zal, zodra die van het veld is, zal de schijfzet komen. Uh, en zo te zien gaat de uh, AFJ die bal teruggeven aan Zandvoort. Dat zal hier die schijfzet gebeuren, in ieder geval. En uh, dan, uh, dan kan het spel weer hervat worden inderdaad, gaat de bal richting Zandvoort en Zandvoort mag nu weer gaan proberen te bouwen, gaat over de acht en dat betekent dat uh, Paul Smit die bal mag gaan nemen vanaf de vijf meterlijn uh, dat gaat hij natuurlijk ook doen, spel uh, is nu nog stil de bal is nu bij Smit en die gaat uh, nu meteen, gaan, sorry, gaan kopen. Zandvoort uh, heeft uh, nu Twee keer gewisseld, uh, Rotterieckers is erin gekomen en er was Kales is erin gekomen. Kales die terugkomt van een blessure, die mag nu wel meedoen, mee maar staat nu niet op zijn eigen plaats. Hij staat nu in het middenveld en daar begon, begon, begint een overtreding op de middellijn. Dat is dan ten vervoeren van uh, de aanvoerder van ANVJ die die bal mag gaan nemen. Hoog in de doelmond, probeert hij daar zijn lange spelers te bereiken en dus als de visie weg kan koppen. En... Dit is het einde van de wedstrijd. Ja, um, ik kan niet zeggen dat het echt een hele leuke wedstrijd was. Het was een beetje vluchtvoetbal. Er werd niet uh, goed gespeeld. Um, nogmaals, Zandvoort heeft dat wel een punt. 0-0 uiteraard. En ja, of je erbij moet zijn, mee moet zijn. Ik weet niet. Gezien helft van van Zandvoort meer verdiend, maar gezien de tweede helft ANVA. Nogmaals ANVA, Zandvoort, 0-0. En volgende week er, we spelen we weer thuis. Dankjewel Jan van Ness en graag tot volgende week. Hier is Fleetwood Mac. Als je me mata, ai, se eu te pego, ai laat gaan, als je me assim als me mata. Ai. Ja, dat você... Daar zou die Michel Teyloud nou over hebben? Ik heb echt geen idee. Maar in ieder geval IC 2 peggo En daarom werd het precies half vijf bij Solved op zaterdag. De Solveds radio nog bij uh, tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En we hebben het dier van de weg, een Speedy Gonzalez. Ja, ja. Een Speedy Gonzalez. Nee, dat is het niet.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 Allemaal beestjes, Zoveel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes. Langs de druppel in een hele lange reis Door de sleutel gaat komen zij erbij.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 Oh man.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 Zeker bij zijn. En uh, die tijd trouwens een heel interessant programma op het Park Zalvoort. Krijgen heel veel mooie races. worden het aan het begin van de uitzending al. Ja, en ze, uh, de... en ze gaan meedoen met, uh, met de festivals. Met de festivals. Met Ron Brouwer en uh, al zijn collega's. Dus dat is uh, geweldig nieuws. Helemaal goed. Circuit is helemaal up-to-date. En daar doen we lekker aan mee met z'n allen natuurlijk. Hè, volgende week de circuitrun. Wat wil je daar nou nog meer? Nou, zo is het. Pak je schoenen maar vast.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 Ready, boo?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 Het was ook een heel mooi gedicht, vond ja, zeker, Jazeker, jazeker. Dus en ik, uh, ja, ik vond het wel mooi. We danken de inzender van dit gedicht. Heb jij ook een gedicht van de week voor ons? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar redactie-at-cfmsanvoort.nl redactie, redactie En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio.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 Zo voor radio met bel.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 That's about it, it's a little bit of a surprise. What this program is about, on Saturday. You are Eric Clapton and change the world.